Raymond Seré met het NWS-journaal. van der Bellen wordt de nieuwe president van Oostenrijk. Kort na het bekendmaken van de eerste prognoses gaf zijn tegenstander, FPO-kandidaat Norbert Hover, zijn nederlaag toe. Van der Bellen zou ruim 53% van de stemmen hebben gekregen... over 46%. Voorzitter Schulz van het Europees Parlement... spreekt op Twitter van een zware nederlaag... voor nationalisme en anti-Europees populisme. Rond deze tijd sluiten de stembureaus in Italië... voor het referendum over een belangrijke grondwetswijziging. Naar verwachting is de opkomst hoog. Rond zeven uur vanavond had al 57% van de stemgerechtigden zijn stem uitgebracht. Het referendum gaat over een grondwetswijziging... waardoor de senaten en regionale bestuurders minder macht krijgen. Premier Renzi heeft zijn politieke lot aan de uitslag verbonden. Hij stapt op als een meerderheid tegen zijn wetsvoorstel stamt. De eerste exit polls worden over een paar minuten verwacht. Het dodental bij de brand in een atelier in de Amerikaanse stad Oakland blijft stijgen en staat nu op 30. Volgens de politie zijn er waarschijnlijk zeker 40 mensen om het leven gekomen. Hulpverleners hebben moeite met de berging van de slachtoffers omdat het dak van het gebouw is ingestort. Er waren 50 tot 80 mensen binnen toen de brand uitbrak. Het gebouw had geen nooduitgang en ook geen sprinklerinstallatie. Het zuiden van Spanje is getroffen door hevig noodweer. Het gaat om de zwaarste regenval in jaren. In de vissersplaats Estepona is een vrouw van 26 verdronken. Ze was in de kelder van een strandclub in slaap gevallen... en is waarschijnlijk verrast door het water. In Malaga en Marbella zijn huizen, straten, tunnels en parkeergarages ondergelopen. Bij de hulpdienst zijn honderden meldingen van wateroverlast binnengekomen. Het Spaanse KNMI heeft code rood uitgeroepen voor de Costa del Sol... de hoogste waarschuwing voor extreem weer. En dan het weer in Nederland. Vannacht daalt het kwik naar min 3 in het westen tot min 7 in het noordoosten. Het noorden mist, kans op gladheid. Morgen opnieuw zonnig en koud. Temperatuur tussen de 0 graden in het noordoosten. En 4 in het zuiden. Dinsdag meer bewolking. En vanaf woensdag zachter en wisselvalliger. Dit was het. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 De kamer me benauwde en er niemand op bezoek kwam Maar vooral als ik niet meer alleen maar wezen Dan vluchtte ik de stad in, koos een hele mooie aard Die mocht dan eerst twee pilsjes voor me kopen Dan mocht hij met me nee en zeggen dat hij van me hield Op het moment dat we de dekens om kopen and I'll talk to Oh, mm -hmm. oh,